Kees Groot met het NOS-journaal. In het ziekenhuis beland door riskant drinkgedrag. Volgens Van Rijn beginnen jongeren de laatste tijd wel op latere leeftijd te drinken... en doet het probleem van de coma zich steeds vaker thuis voor. Hij wil daarom campagnes tegen alcoholgebruik sterker richten op jongeren thuis of op school. Schaatser Kjeld Nuis is boos en ontdaan over het nieuws dat zijn rivaal Kulisnikov is betrapt op doping. Nuis eindigde op het WK-sprint als tweede achter de rus... Dat hij nu misschien alsnog wereldkampioen is, is voor Nuis geen reden tot blijdschap. Behalve Kolisnikov werd vandaag van nog een aantal Russische sporters bekend... dat ze positief hebben getest op Meldonium. Estland, Letland en Litouwen gaan hekken bouwen aan de grenzen met Rusland en Wit-Rusland. De Baltische staten zijn bang dat vluchtelingen, die niet meer via de Balkanroute kunnen reizen... straks de zogenoemde Arktische route nemen, dat is door Rusland naar het noorden. Vorig jaar kwamen op die manier ineens 6.000 vluchtelingen naar Noorwegen en Finland. De Tweede Kamer wil dat er zeker tot 2023 niet op land naar schaliegas wordt geboord. Dat is twee jaar langer dan het kabinet wil. De winning van schaliegas, dat diep in de bodem zit opgesloten in kleisteenlagen... is omstreden omdat er schade aan het milieu kan ontstaan. Ook regeringspartij PvdA steunt het langer verbieden van boren naar schaliegas. De gemeente Oldenzaal hoeft geen extra stembureaus te openen voor het Oekraïne-referendum op 6 april. Volgens de rechter heeft de gemeente de vrijheid om minder locaties in te richten dan bij verkiezingen. Oldenzaal verwacht een lage opkomst en betoogt dat het stemproces simpeler is dan bij verkiezingen. Geen pijl had de zaak aangespannen. Het weer vanuit het westen droger. Het is een graad of zes. Morgen is het bewolkt en valt er in het zuidwesten soms lichte regen. In het oosten en noordoosten blijft het vrijwel droog. Het wordt zes tot acht graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB.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 my way down God give me style and give me grace God put a smile upon my face I go to fourth and grace God put a smile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 Zijn hand leidt op haar schutte, hij wordt mijn kwaad aan heid. het Uit hier haast 1500 verrode maatschappij. Ze leierden net onder, ze vielen haar en vrij. Er is wat voor mijn kinderen, hij maakt soms ook paard als ze ijs van stenen naar alle buurt te nemen, waar ons te klaaien en al halen ze je hield, uit die de kraaien is de rietdom van het veld, Het die haast heeft je honderd na je heesche pijlen. Ze poelen met tumbe, ze bleven altijd vrij. De zilskiet dal in uur, dus de ruwisloop, breidt de Misschien het kanker, een legioen voltooide stijl. De bocht het een lied vampje nooit, scoort ze aanstappen. Zit tot honderd uit, en de taal die ik met hem had Maar hij droeg, droeg, droeg, dat ze mij binnen had. Het Europa door het banken zonk en doen ze.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 I'm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 I could carry your smile in my heart for times when my...